1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Utrechtse. Goedemiddag. Ik opzet bij explosie en brandstichting Emmen. Hevige gevechten in Libië en vermiste postzegelhandelaar terug uit Noord-Korea. Het weer, afwisselend wolken en een enkele bui, het wordt rond de 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon, maar vooral landinwaarts kan nog een enkele bui vallen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dinsdag en woensdag overwegend droog met wat zon en daarna komen er weer buien. In een flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Aan de telefoon Ramona Venema, woordvoerder van de politie Drenthe. Ja, mevrouw Venema, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat wij als politie uitgaan van brandstichting. Dan wel het teweegbrengen van een ontploffing. Dus uh, dat er dus mogelijk opzet in het spel is. Ja, en de, uh, waarom is dat? Uh, ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Uh, wij hebben een aantal sporen veiliggesteld vanochtend, daar de plekken. En uh, uit het sporenonderzoek uh, blijkt dat we dus uit kunnen gaan van brandstichting. Alleen welke sporen we precies hebben veiliggesteld of gaan veiligstellen... Ja, dat kunnen we in het belang van het politieonderzoek eigenlijk uh, nog niet zeggen. Ja, ik begrijp dat de explosieve opruimingsdienst er ook bij is gehaald. Ja, klopt. Die zijn onderweg. Uh, u moet het zo zien, we zijn vanochtend begonnen met technisch onderzoek... buurtonderzoek, gesprekken voeren met mensen om goed beeld te kunnen krijgen... Uh, en uh, we willen een aantal sporen veiligstellen die we hebben aangetroffen. Alleen uh, ja, door de onveilige situatie en onveilig klinkt nu uh, misschien heel extreem. Dat, dat, dat lijkt nu mee te vallen. Mm -hmm. maar om veilig te kunnen werken uh, um, uh, moeten we volgens de procedure de EOD inschakelen om een aantal sporen veilig te kunnen stellen. Mm. Uh, vandaar dat de EOD onderweg is. Uh, op dit moment is het misschien goed om te benadrukken dat er voor nu geen gevaar is uh, voor de omgeving. Maar puur voor de politiemensen die het onderzoek doen is de situatie niet veilig genoeg. Vandaar dus uh, de komst van EOD. Ja, er zijn geruchten dat het om een wraakactie gaat. Is, is dat ook de opzet waarin u denkt? Nou, die geluiden zijn bij ons bekend. Uh, alleen, uh, wat ik ook probeer aan te geven, ook uh, richting de buitenwereld... op basis van geruchten alleen kunnen wij nooit aanhoudingen verrichten. Als politie heb je natuurlijk meer informatie nodig om iemand te kunnen aanhouden. Er is ook nog geen aanhouding verricht... We houden dus rekening met dit gerucht, maar we proberen ook breder te kijken. En ja, we hopen dat het sporenonderzoek, het technische onderzoek, maar juist ook het buurtonderzoek meer duidelijkheid geeft. Ja. Ja, en als er voldoende feiten en omstandigheden zijn voor een aanhouding, zullen we dat zeker laten weten. Heeft u iemand op het oog al? Uh, uh, nee, want dan zou je het label verdachten er al aan kunnen hangen. Dat is zeker nog niet het geval. Uh, je bent pas verdacht als er voldoende uh, omstandigheden zijn. Feiten en omstandigheden, dat is nog niet het geval. Uh, dus we hebben nog geen verdachte op het oog. Uh, uh, ook nog niemand voor een aanhouding. Uh, dank u wel, Ramona Venema van de politie Drenthe. En we gaan naar Frank Wielaard, want er wordt gevoetbald tussen Heracles en NAC. Er zijn 23 minuten onderweg en Nak is op voorsprong gekomen in Almelo. Een vrije trap genomen door Jordi Buijs. Die sneed die mooi scherp aan richting de tweede paal. Amoa kwam inlopen. Ik denk dat hij er nog aan zat. En daardoor die bal uiteindelijk achter pasveer terecht kwam. De doelman van Heracles. Tegen de verhouding in zou je kunnen zeggen dat Nak op 1-0 voorkomt. Omdat Heracles meestal de bal heeft en probeert aanvallen op te bouwen. Alleen daar komen heel weinig kansen uit voor de ploeg uit Almelo. En die ene mogelijkheid die Nak heeft gehad uit die trap, die vloog er dus in en daardoor 1-0 voor de gasten in Almelo. Terug naar het nieuws. In Libië wordt hevig gevochten tussen troepen van president Gaddafi... en Libische opstandelingen. De berichten over de zware gevechten komen vooral uit het buurland Tunesië. Correspondent Thomas Erbrink is onderweg naar Libië... en zit op dit moment in Cairo. Thomas, wat, wat weet jij van daaruit van die gevechten? Nou ja, wat, wat duidelijk is, is dat er een zeer belangrijke stad tussen de grens met Tunesië en de Libanese hoofdstad Tripoli op dit moment in handen zou zijn van de rebellen. Die stad ligt midden op de doorvoersweg tussen die grens en daarmee zouden de, de rebellen dus ook de levensader van Gaddafi's troepen eigenlijk af kunnen snijden. Het is onduidelijk of die stad ook echt in handen is van de rebellen, omdat in het verleden hebben ze vaak geclaimd dat ze, dat ze een stad hadden gekregen, maar een consulent van Reuters, die daar nu ter plekke is, die zegt dat de rebellen op dit moment met vlaggen staan te zwaaien op het centrale plein in dat stadje Zawiya. Kijk eens aan. Wordt er, wordt er op nog meer plaatsen gevochten? Ja, Daarnaast zijn er ook berichten dat er, dat er op de grenspost zelf gevochten wordt. Die grenspost was eigenlijk nog de laatste grenspost in handen van de troepen van uh, Gaddafi. En die zouden op het moment nu ook slaag zijn uh, met uh, leden van het rebellenleger. Maar het is ook daar onduidelijk of uh, het rebellenleger, dat natuurlijk zoals bekend zeer ongeorganiseerd en amateuristisch is, uh, daarin zal slaag om die grenspost over te nemen. Als ze dat doen, plus het innemen van die andere stad, ja, dan uh, is Libië voor uh, de hoogste dat Tripoli geïsoleerd en dan ziet het er toch, begint het er toch moeilijk uit te zien. Voor Gaddafi. Oké, okay, dankjewel. Thomas, hou ons op de hoogte.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 Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De dader van de Noorse aanslagen, Anders Breivik... is gisteren teruggekeerd op het eiland Utoya... voor een reconstructie samen met de politie. Correspondent Rolien Creton vertelt wat ze op het eiland hebben gedaan.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 Op zoek is gegaan naar die camera. En zojuist is er een persconferentie begonnen waarin de Noorse politie meer details geeft over de terugkeer van Breivik op Utoya. Later vanmiddag meer daarover. Bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van een gouverneur... in de Afghaanse provincie Parwan zijn 19 doden gevallen. Dat meldden de autoriteiten van Parwan... een provincie ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. De meeste doden zouden ambtenaren zijn. De gouverneur was op het moment van de aanslag in zijn kantoor... maar bleef ongedeerd. Volgens de autoriteiten werd het gebouw aangevallen door zeker zes zelfmoordterroristen. Getuigen zeggen dat er diverse explosies te horen waren en dat daarna een vuurgevecht volgde. De laatste tijd zijn regeringsfunctionarissen in Afghanistan steeds vaker het doelwit van de Taliban. De autoriteiten in de Chinese stad Dalian hebben een chemische fabriek gesloten na protesten van inwoners. Duizenden demonstranten waren de straat opgegaan om te eisen dat de fabriek zou verhuizen. Een aantal betogers raakten slaags met de oproerpolitie. Vorige week moesten inwoners van Dalian in het noordoosten van China... vluchten vanwege een tropische storm. Door de harde wind was een gat geslagen in de dijk rond de chemische installatie. Het leger werd ingezet om een milieuramp te voorkomen. Maar volgens de Chinese autoriteiten zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. Het Chinese staatspersbureau heeft gemeld dat de chemische fabriek zal worden verplaatst. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is vanochtend later open gegaan vanwege wateroverlast. Door de hevige regenval van vannacht stond een deel van het museum onder water. Volgens het museum is er hard gewerkt om het water weg te pompen. En toen dat gelukt was, ging het Watermuseum in Arnhem weer open. Sport. We gaan weer terug naar Almelo. Herakles Nak Frank Wilaert. Het was net 0-1. Dat is het nog steeds met nog uh, vijf minuten te gaan voor de pauze. En uh, ja, die, die tegentreffer is voor uh, Heracles zo'n beetje het zijn geweest. Om het tempo wat op te schroeven, dat komt het voetbal niet ten goede. Want uh, Heracles had weliswaar meer de bal. Maar echt lekker soepel dat balletje van de een naar de ander laten gaan. Dat uh, wil nog niet echt lukken in die eerste helft. En dus bleef Nak relatief gemakkelijk overrijd. En kreeg hij dus die ene mogelijkheid uit die vrije trap om uh, Amoa de goal te laten maken. Zijn eerste van het seizoen, de topschutter in dienst van Nak. Nu nog wel trouwens, want uh, hij wil eigenlijk graag nog vertrekken. Voor het uh, einde van de transferperiode die uh, deze maand uh, nog duurt. En... Uh, dus moet hij ook nog wel een paar goals maken, om misschien nog wel wat geïnteresseerde clubs te overtuigen. Komt weer een aanvalsgolfje van uh, Herakles via Armenteros, goede steekbal op Douglas. Maar Luiks zet er dan een been tussen. schiet de bal over de zijlijn en zo komt NAC weer eventjes met de schrik vrij. Maar de druk heel langzaam richting het einde van de eerste helft. Neemt weer wat toe op het doel van NAC door Herakles. Maar ja, er moet weer eens nodig op doel gevuurd worden om ten Rauwelaar nog eens even te testen. Of hij ook nog bij de les is voorlopig. Dus NAC op voorsprong in Almelo 1-0. De oud Feyenoord trainer Mario Been is teleurgesteld in Martin Geel. Been vindt dat de technisch directeur niet goed heeft gehandeld... toen hij een paar weken geleden door de spelers werd weggestemd. Op Eredivisie Live zei Been dat Van Geel eerder naar hem toe had moeten komen. Dan had de stemming nooit plaats hoeven vinden. Volgens Been had hij dan nog het gesprek met de spelers kunnen aangaan. Been stapte kort voor het begin van de competitie op. Toen bleek dat een groot deel van de Feyenoord-selectie het vertrouwen in hem had opgezegd. Bij de Grand Prix voor motoren in Brno won de Duitse Cortese vanochtend de 125cc. Inmiddels is ook de race in de Moto2-klasse afgelopen. Net zo verrassend als de 125cc, Hans van Lozenoort. Nou, toch wel een kleine verrassing. Het was in ieder geval een pikkelhard duel tussen uh, vier rijders... waarbij Marc Marquez, en dat is de Spanjaard... die vorig jaar nog wereldkampioen werd in de 125e C-klasse... en de laatste drie wedstrijden in die Moto2-klasse dit seizoen had gewonnen. Helaas kwam Marquez, voor Marquez kwam hij net iets tekort... ten opzichte van de Italiaan Andrea Iannone. Die won de tweede keer, voor de tweede keer dit seizoen... een wedstrijd in de Moto2-klasse. En derde werd Stefan Bradel, de Duitser die het seizoen tot nu toe grotendeels heeft gedomineerd... En ook nog steeds aan de leiding gaat in het kampioenschap. 183 punten voor Bradel, tweede Marques met 140 punten. En straks om twee uur volgt de MotoGP-wedstrijd. En dan gaan we naar Rolien Creton met het laatste nieuws over de persconferentie van de Noorse politie die nu bezig is. Rolien, wat is het laatste nieuws? Nou, de politie heeft wat details gegeven over het bezoek aan het eiland met eh, Breivik. Ze hebben verteld waarom ze hebben het gedaan. En dat is dus omdat er, eh, dit bezoek ja, belangrijk bewijsmateriaal kan geven... voor de rechtszaak die nog komt. Eh, het is een enorme operatie geweest. Dus eh, tijdens het bezoek aan het eiland was er een vliegverbod. Een verbod voor boten. En dat om, zodat de politie zo rustig mogelijk kon werken. En eh, dat is gelukt. De pers had ook ook niks in de gaten op dat moment. Dus we hebben hun werk uh, goed kunnen doen. Uh, het is een lang bezoek geweest, acht uur. En uh, de politie zegt dat het heeft geholpen... en dat uh, Breivik met veel nieuwe details is gekomen. Wat die details precies zijn, dat, daar is nog niks over bekend. Oké, okay, later meer. Dankjewel, Rolien wel, En dan is er nog bij Verkeersinformatie. Erwin De Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A1 Am Amersfoort richting Amsterdam... bij Afrit Bunschoten, twee kilometer lang... Ook 2 kilometer file op de A12 Arnhem richting Utrecht... bij knoop het Grijsoord door olie op het wegdek is daar de rechte nog dicht. Dan 6 kilometer file op zowel de N200 Haarlem richting Zandvoort... als de N201 uit Hoorn richting Zandvoort. En dat komt allemaal door bezoekers aan het circuit van Zandvoort. Dan de hoofdpunten van het nieuws. De politie gaat uit van opzet bij de explosie in de brand vanochtend in Emmen. In het noordwesten van Libië wordt hevig gevochten tussen troepen van president Gaddafha, Gaddafi en Libische opstandelingen. En u hoorde het net, de Noorse politie is tevreden over de reconstructie van de aanslagen op het eilandje Utoya. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie dat hier over de zin. Ja, dit is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Bij mij aan tafel dit uur, oud-wielerder Mathieu Hermans. Verder gaan we in op de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Dit keer een vraag over de dramaserie In Therapie. Onze vliegende keeper, Jules van der Wart, is uh, nog steeds op pad. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Tot twee uur luidt die. De Nederlandse wielerploegen leiden geen topsprinters meer op. Eens of oneens, u kunt uw mening kwijt bij deperstribune.nl. Mathieu Hermans, goedemiddag. Goedemiddag. Oud, uh, oud sprinter, moet ik zeggen. Hè? En dan praten we over de jaren 1985, 1993. Klopt. Nog een jaar of acht. Een vrij korte carrière. Uh, ja, negen jaar Eigenlijk in uh, eind 84 beroepsrennen gewoon in uh, Spaanse dienst. En 93 was mijn laatste jaar. Dus uh, ja. natuurlijk gaan er heel wat jaren vooraf. Hè. Dus ik heb, zit al, uh, vanaf mijn achtste jaar zat ik in de wielrennen. En um, dus ja, eigenlijk vanaf 72, zeg maar. Maar uh, ja, uiteindelijk in de hoogste regio na een jaar of uh, negen had ik het gezien. Ja, wat had je gezien? Wat dacht je? Ik nou alleen. ja, ik, ik, ik was uh, zoals je zei, sprinter. En dat ben ik eigenlijk gewoon omdat ik merkte ja, dat ik uh, voor de ere plaatsen, dat, uh, ja, dat een tweede, derde plaats had, uh, zin me niet zoveel. Of uh, tiende of vijftiende in een ronde, dat vond ik niks. En uh, ik wilde gewoon winnen. En op het moment dat ik merkte dat het binnen moeilijk werd, uh, ja, raakte ik de. De ambitie in het wielersport een beetje kwijt, zeg maar. Ja. Ik neem je mee naar een uh, fragmentje waarin je echt, uh, echt won. En dat is een, uh, een etappe in de Ronde van Spanje. Ja, ik zei al, ik hoop in de Tour de France uh, goed in vorm te zijn. En uh, dat wordt mijn volgende doel. En uh, ja, we hebben nu drie maanden gehad. Dus de rest nog uh, zes maanden. Nou, ik hoop toch uh, nog wat enkele overwinningen te halen. Maar in de maanden juni, juli wordt het altijd moeilijker. Want iedereen is dan in topvorm natuurlijk. Het is ook een toen, eh, eind jaren tachtig. Ja, leuk, zijn... leuk om nog eens terug te horen. Ja, grappig hè. Dat <laughs> zit allemaal in het archief, Mathieu. Dat is ja. het aardige. Dat bewaren we voor de eeuwigheid... dankzij beeld en geluid eh, vandaag de dag. Jij, eh, jij had wat met de Ronde van Spanje. Wat was dat? Nou ja, de Ronde van Spanje was altijd het begin van het seizoen. En eh, ik ben eigenlijk beroepszettig geworden door het veld rijden. Dus eh, we leren wat mensen in Spanje kennen... en. Ja, ik heb daar wat wedstrijden gereden. Toen leerden we daar iemand van de ploeg kennen. Die zei, ja, leuk, Een Nederlander uh, in het veld rijden. Uh, goed, als hij op de weg mee kan, laat het in het begin van het seizoen maar eens proberen. Hm. Ja, de, ja, de aanloop naar het seizoen was toen op dat moment iets uh, ja, rustiger als dat op dit moment is. Want uh, nou beginnen ze in januari eigenlijk al. En... Um, ja, de Ronde van Spanje viel ook in het begin van het seizoen. Dus ik ben eigenlijk uh, begin van het seizoen al ingezet uh, voor heel veel wedstrijden. En de Ronde van Spanje, ja, ik, ik was altijd sneller vorm. Ik zeg al ik was in de winter altijd uh, al volop bezig met het veld rijden. Ja. En dus dat viel eigenlijk dan goed. En ja, voor een Spaanse werkgever is die Ronde van Spanje dan ook belangrijk. Ja, maar jij bent echt een oogster geweest in die Ronde van, uh, van Spanje. Dat is wel opvallend. Uh, waar lag hem dat aan? Waar, ik bedoel, je hebt één keer wel ook een Tour-etappe uh, ja. gewonnen... maar toch veel, veel minder succesrijk dan uh, de Vuelta. Ja, ja. ja, kijk, als je nou dit jaar ook de Tour de France kijkt... Uh, ja, ze zeggen altijd, elke dag gewoon een klassieker van de wereldbekercategorie. categorie. En dat is gewoon zo, het is heel moeilijk om etappen te winnen in de Tour... Uh, ja, de beste renners zijn dan opgesteld. Iedereen wil graag de Tour rijden. Het is een gevecht uh, voor elke ploeg om te mogen deelnemen. Dus ja het is eigenlijk elke dag of een wereldbekerklassieker of een, wereldbeke een, een wereldkampioenschap En de Ronde van Spanje, ja, nu is het het eind van het seizoen. Ja. Renners die dan uh, ja, ergens in het seizoen iets hebben laten liggen... kunnen het aan de goed maken. Sommige renners gaan uh, het WK voorbereiden. Dus ja je krijgt daar uh, ja, uh, heel veel renners ook met een andere ingesteldheid... En, op dat moment waren de parcoursen in Spanje ook iets, uh, iets beter. Je had een aantal bergetappes. Dat was echt bergen. Maar je had ook een aantal echt vlakke etappes. Uh, zeg maar overbruggingsetappes van de ene naar de andere stad. Dus de recuperatie ging, ging ietsje makkelijker. Ja, en dan ging je over grote brede wegen. Dus was eigenlijk een, een, een massasprint al... Ja, eigenlijk vanzelfsprekend. Ja. Uh, dan kon je dan eigenlijk wel uh, voor de Tour of voor de Ronde van Spanje... al je, je datum spreken en echt uh, voor, die, voor die dag gaan, zeg maar. Echt waar? Ja, je kon, je kon, je kon echt uitkiezen dat je dacht, dit, dit wordt mijn dag? Ja, het jaar dat ik uh, zes etappes won in de Ronde van Spanje... had ik volgens mij er zeven opgeschreven. Dat zijn de kansen. Ja, en die, die, die zevende keer werd ik derde, dus uh, waren er twee mannen aan het peloton ontsnapt. Ja, nou ja, je hebt, meen ik, zelfs uh, in totaal tien etappes in die, in die Vuelta gewonnen, hè? Ja. En daarmee uh, ben je toch uh, wel een, een topper. Ik geloof dat je Gerben Kasters nog voor je moet dulden, onze uh, sprintende notariszoon zeiden ja. we altijd, mm -hmm. hè, veertien zegers, maar dan zitten we echt in de jaren zestig. Ja, en, en misschien wel je kwelgeest, Jean-Paul van Poppel. Nou, dat zag ik wel geest Kijk Nou ja, hij pikte ja. veel van je af. Ja, maar Jean-Paul was, Jean was altijd heel goed in de tour. En uh, ja, ik zei, ik was in het voorzien wat beter. Mm. En goed, uh, ja, dat is altijd vervelend natuurlijk als je dan net elke keer wordt afgetroffen. Ik denk misschien vijf of zes keer tweede geworden in de tour, uh, misschien vier keer door Jean-Paul geklopt. Ja. En, uh, maar ja, goed, dat tekent maar wel natuurlijk dan de, de, de dagen, of de, de, de periode na de, de periode Raas-Kneteman. Uh, toen kwam onze lichting. En uh, dat we toen op dat moment met een rooks en een breuking en een teun is ook niet slecht. Hè. Hm. En ja, dat missen we nou een beetje wel, hè? Ja, daar komen wij straks nog over te spreken aan de hand natuurlijk van, uh, van onze stelling. Dat uh, de, de ploegen weinig topsprinters uh, opleiden, waardoor ook de dagsuccessen natuurlijk uitblijven. Hè. En dat maakt voor een kijker en luisteraar naar, uh, naar de Tour, bijvoorbeeld of de Vuelta, de zaak toch wat minder spannend. Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik volg het wielrennen best wel uh, intensief. Want je komt net uit de Tour nee? Ja, ja, ik ben met, uh, met de NOS uh, in de Tour geweest, met TV. Uh, dus ik, ik volg het buiten de, de Tour ook wel redelijk intensief. Maar ik volg het eigenlijk wel uh, natuurlijk als buitenstaander. En... Meer eigenlijk uh, volg een beetje het evalueren van de wielersport op. Ja, hoe was het toen? En ik ben een jaar of, zeven mm. geleden, of zes geleden ploegleider geweest nog een jaar. Bij een Unibet wielerploeg. Uh, dus weer een beetje een nieuwe generatie, even leren kennen. Mm. En oké, okay, hoe gaat men te werk? Hoe, hoe, hoe gaat het dan? En ja, daar volg ik eigenlijk een beetje. En ja, eigenlijk is er nog niet zo heel veel veranderd. En, uh, nee. Ja, dan, dan zie je inderdaad ook uh, opleiden van uh, renners, uh, scouten. Uh, goed, als je als Rabobank tien jaar uh, talent zoekt... dan mag je er wel verwachten dat er wat talent uitkomt. Dat maar toch dan... een, keer een, een etappetje ja, wint, hè? Maar dan uiteindelijk, ja. Hoe gaat men dan met het talent om als je er een hebt? Ja. Um, daar, daar kunnen wij uh, op doorgaan, uh, zometeen. Ik wil eerst even weten, um, want je bent natuurlijk breed in sport geïnteresseerd... wat is jouw sportmoment van deze week? Nou ja, wat mij wel uh, eigenlijk... Beetje veel. Kijk, het is heel makkelijk om iets te zeggen uit nou, de eneco tour bijvoorbeeld van een Gilbert die zich weer laat gelden. Maar uh, ja, ik vind vooral het, uh, het voetbal wat nu weer is begonnen en dan het, uh, het feit dat acht, man, uh, acht commissarisleden dan naar uh, Johan Cruijff vertrekken in Barcelona. Dan denk ik ja, oké. Okay. Wielrennen moet professioneler, voetbal is professioneel, maar dan, ja, dan zie je, hoor je dan zonder bericht, Okay, acht ja. man, uh, nou, het de de vorige uur heb je Paul Reumer uh, ja. uh, gehoord, uh, de, de nieuwe directeur van de omroep NTR, maar ook uh, lid van de raad van commissarissen ja. van Ajax. Ja. nou de plooien zijn gladgestreken voor zover de plooien waren. Ja, ja, maar okay. jij, vindt het vrij, jij, jij vindt het vrij opvallend dat een grote delegatie uh, één meneer uh, die, die wel belangrijk is uh, gaat opzoeken. Nou ja, wat dat je, vind je een een beetje gand... gek. Kijk, ik, ben, ik, ik, ik, ik ken natuurlijk de ins en outs nee. van het voetballen niet echt goed. Maar uh, ja, ik, ik, mijn opinie wordt dan gevormd ook door hetgeen wat er vanuit de media komt. Nou, dan moet je ervan aannemen dat daar uh, de grootste kern van waarheid in ja. zit. En dan hoor je gewoon dat er heel veel voetbalploegen toch een financieel probleem hebben. Dus het wordt al slecht gemanaged, uh, zou je zeggen. En um, goed, dan gaan ze wel met acht man uh, dan naar Barcelona. Om waarschijnlijk aan Kruif te vragen. Maar goed, wat ja. vind je daarvan? Nou, wat wil je daar dan maar mee bereiken? Wil je daar uh, Kruif indruk mee maken? Zo? Dat je met nou, ja, Ik denk komt dat ze vooral of, uh, willen kijken van... Jongens, laten we zoveel mogelijk uh, proberen gezamenlijk op te trekken. Eén e e bestuur vormen van een belangrijke ja. club. Maar ja, dan denk ik weer aan de, aan de persoon Kruif. En, uh, ik ken ja. hem persoonlijk niet. Ik heb hem al een paar keer ontmoet. Maar dan denk ik, ja... Maak je daar was volgens mij geen indruk mee? Die, die, die zelf, ja, oké, als ze met acht mogen komen, kom maar. Maar ja, Als je mij vraagt, dan kom ik ook, dan komen we misschien tot hetzelfde. Hè? Kunnen we hetzelfde gesprek ja. voeren? Je hebt er niet veel vertrouwen in, hoorde ik al. Uh, ja. Ja, ik vind, ja, ik. Het nou, komt, komt een, beetje, ja, een, beetje, ja, een beetje vreemd over. Denk ik. Ook naar, naar de gemiddelde kijker en voetbalfan, denk ik. Mathieu Hermans.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 Um, ik vraag hem af wat het is met die ochtendtelevisie in Nederland. Op de BBC heb je een hartstikke leuk ontbijtprogramma, dat heet Breakfast. Maar in Nederland schijnt het gewoon niet te kunnen. En waarom wordt er niet wat leukers gedaan? Dat kijkt voor de kijker ook gewoon veel leuker. Ja, zojuist beëindigt uh, Bas Tichler zijn verslag van NAC Twente. Hij begint het was 1 0 en het blijft 1-0 en gaat daarna door met zijn hele verhaal die hij dan uh, uiteindelijk uh, later pas beëindigt met uh, de enige juiste zin dat hij zegt van uh, Twente wint hier dus met 0-1. Kijk, als je nou de hele zondagmiddag weg bent geweest en je komt thuis en je zet de radio aan en je vangt die eerste flits op, dan denk je dus dat Mac thuis gewonnen heeft van FC Twente. Kijk, en dat is nou de verwarring wat bij de heren voetbalverslaggevers voorkomen zou moeten worden. Bij voetbalwedstrijden wordt door verslaggevers vaak fout gemaakt zoals bijvoorbeeld bij Excelsior Feyenoord. Stand wordt vaak niet goed weergegeven. Toen Feyenoord 0-1 maakte, toen zei de verslaggever 1-0 voor Feyenoord. Dat klopte wel. Het was 1-0 voor Feyenoord, maar dan weten we niet of Feyenoord nou thuis of uitspeelt. Het komt al heel lang en heel vaak voor. Ik heb het tot nu toe opgehouden, omdat ik uh, dacht dat er sprake zou zijn van zelfregulering, maar dat is nog niet gebeurd. Mijn vraag aan de makers van de NCRV van in therapie is waarom ze niet naar de realiteit gekeken hebben voordat ze dit programma maakten. Want het, uh, het spoort totaal niet met de realiteit in de psychiatrie. Ik heb daar uh, echt uh, uh, 28 jaar gewerkt en er is niemand die zo met patiënten omgaat. Mijn vraag is, heeft de NCRV dit afgelezen in de werkelijk psychiatrie? Want dan was het een heel ander programma geweest. En natuurlijk uh, wordt er goed geacteerd. Maar er is geen enkele psychiater die zo met zijn patiënten Max Antwoordapparaat 035 677 6001. Nou, opmerkingen over langs de lijn. We gaan naar de eindredacteur van dat programma. Ik zie hem net over de gang lopen. Dus uh, hij bereidt zich al voor op uh, de uren tussen twee en zes deze middag. Dat is Bram Gaillard. Uh, maar uh, interessant, op dit moment uh, vinden we vooral uh, de opmerking van de mevrouw... over het realiteitsgehalte van de serie In Therapie. Voor wie de serie niet kent, het gaat over cliënten... die plaatsnemen tegenover een psychotherapeut. Gespeeld door Peter Blok. En de serie klinkt zo. Hou jij van je ouders? Ja. Hoeveel? Best veel, denk ik. Zijn zij perfect? Nee, natuurlijk niet. En toch hou je van ze? Ja. Dat is uh, heel kort even de serie. Uh, ik hoor op de achtergrond uh, gehoest. Uh, dat bent u, hè, denk ik, meneer Mispelblombeijer. Erik Mispelblombeijer. Ja, ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Uh, psychotherapeut te Bussem. Hebt u dat ook, dat gevoel van die mevrouw... Uh, het kon wel wat meer op de realiteit zijn geënt? Ja, dat, dat is een beetje een dubbel verhaal. Enerzijds het is het natuurlijk onmogelijk, en daar heb ik alle begrip voor, om een levensechte therapie op de televisie te brengen. Um, dat zou ook trouwens heel saai worden, denk ik. En ik kan me dus voorstellen dat het allemaal wat leuker en spannender moet. En dat is ook zeker gelukt. Uh, en ik heb inderdaad wel bezwaren tegen die serie, maar niet zozeer vanwege de serie op zichzelf, maar vanwege het feit dat het gepresenteerd wordt als een fascinerende reis. Dat zijn de woorden die gebruikt worden door de wereld van de psychotherapie. Ja, maar als u dat concretiseert, wat, wat, zeg, wat uh, zegt u dan uh, van uh, fictie en werkelijkheid? Waar ontspoort het? Nou, het ontspoort omdat de therapeut, naar mijn smaak, maar dat is een tekst... dat kan ik Peter Blok niet verwijten... Uh, veel te weinig aandacht besteedt aan, aan de hele context... en aan de boodschappen achter wat er gezegd wordt. en Wat er achter de woorden zit, is vaak veel belangrijker... voor de gevoelens van de cliënt dan wat hij allemaal zegt. Maar stelt u ook vragen van, uh, hou, je, hou je van je ouders? Zijn ze goed voor je geweest? Al, al dat soort enquêtevragen. Worden, ...maar daar moet dan ook wel wat verder op ingegaan worden. En als die cliënt dus allerlei andere signalen afgeeft... ...die soms helemaal in strijd zijn met wat hij zegt... ...dan moet je niet afgaan op wat er gezegd wordt... ...maar dan moet je afgaan inderdaad op de achterliggende signalen. Hmm. Die moet je naar boven kijken. halen. Ja. Daar is die therapeut voor opgeleid. Daar wordt hij ook voor betaald. En dat moet hij signaleren en met de cliënt bespreken. Hmm. Kunt u nog eens één ding noemen waarvan u zegt dat gebeurt in de praktijk nooit? Nou ja, de hele context is nogal losjes in de praktijk. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat een situatie... waarin een cliënt komt met zijn problemen en zijn moeilijkheden... en zijn verdriet en zijn schaamte ook... dat dat uh, veilig is en besloten. Nou, dat ontbreekt nogal wat aan hier. Die cliënten lopen een beetje in en uit, komen te vroeg of te laat. Nemen hun ontbijt mee, uh, lopen de keuken in. Er komt zelfs op een gegeven moment een cliënt de kamer binnenstormen... waar een therapie bezig is. Nou, dat mag natuurlijk van zijn ja. leven dagen nooit. Ik ga het even voorleggen, ja. uh, uh, meneer mispelblom aan de regisseur, de producent van in therapie, Alain de Levita... Uh, die we vroeg wakker mogen maken, geloof ik, in New York. Oh jee. Ja, hoor. Ja. Zeg, uh, kunt u reageren, uh, meneer de Levita... op deze, uh, deze reactie van uh, meneer mispelblom Ja, natuurlijk. Dat doe ik graag. Ja, uh, uh, ik vind het al een beetje een grappig discussie enerzijds, want we hebben, kijk, ik heb nooit geprobeerd om de werkelijkheid na te bootsen. Dat is eigenlijk uh, uh, dramatiserisch, wordt zegt het al, dramatiseren de werkelijkheid en vergroten die uit op allerlei manieren. Kijk, ik heb uh, vijf jaar de serie Baantje geproduceerd, maar er is nog nooit een rechercheur geweest die in een uitzending heeft opgebeld met de mededeling, ja maar zeg, zo worden moorden helemaal niet opgelost. Dan gaat, de, dan gaat de rechercheur een cognacje drinken... en dan krijgt hij een ingeving en dan weet hij opeens hoe het zit. Zo werkt het helemaal oh, dus niet. Nee, natuurlijk het... werkt het zo niet. Wij moeten het als een televisieprogramma zien... en niet als een, een handvat voor mensen die misschien ook nog uh, uh, daar inhoudelijk iets aan kunnen hebben. Nou, uh, meneer zegt het zelf uh, heel treffend... Uh, als je dat, uh, als je, als je de werkelijkheid gaat nabootsen, mm. dan wordt het ook heel zwaar. Dan zou zo'n uh, sessie om te beginnen niet uh, een aflevering zou een uur moeten duren, want uh, een uh, sessie duurt, uh, na, uh, na, ik weet mm. niet van nooit een half uur. Ja. En uh, gaat zo maar door. En dan, uh, dus dat is helemaal niet iets wat wij beogen. Het is wel natuurlijk zo dat de in hoog. Uh, uh, uh, ...realiteitsgehalte heeft... ...in de zin dat als je er naar kijkt... Zie, ...is het moeilijk van... ...van, uh, van, uh, van echt te onderscheiden... Ja. ...omdat het is natuurlijk niet... Uh, ...er zit niet verschrikkelijk veel humor in... Nee. Dus je kijkt er al gauw naar... Dus denkt dat denkt goud is de waarheid. Ja. ja, precies, maar dat is niet... Dat nee. is niet wat een drama-serie beoogt. Een nee. drama-serie is een uitvergroting... ...en in mijn geval is het altijd de producent... Ha ...hanteren we een beetje als stelregel, het zou eventueel moeten kunnen. Nee. En het klopt bijvoorbeeld dat de meneer zegt, er is één aflevering, daar komt inderdaad... ...een patiënt heeft de telefoon laten liggen en die komt en die, komt die uh, ophalen. Dat is inderdaad op het randje, want dat zou natuurlijk nooit nee, in een, nee, in een nee. sessie gebeuren. Maar uh, uh, dan wordt er aangebeld, dus hij over met een knopje en denkt dat de patiënt vroeg is. Zegt hij ook nog, is in de wachtkamer gaan zitten, maar deze juffrouw die loopt gewoon... Even door, heel brutaal. Ja. Inderdaad, klopt niet. Nee, meneer Misperl, we moeten er gewoon een beetje doorheen kijken. Het is ook uh, vooral <tie> van maken en televisie en, uh, en, en drama twee opmerkingen tegenover maken. Om te beginnen heb ik al gezegd, mijn bezwaar gaat niet zozeer tegen die serie, maar tegen de pretentie. En die wordt nog versterkt doordat er een hele website mm. dan vastzit waar ja. mensen kunnen discussiëren en waar informatie wordt gegeven over psychotherapie en een beetje wordt gedaan alsof die therapeuten echt bestaan enzovoort. Dus dat is mijn belangrijkste bezwaar. Mijn tweede bezwaar is dat het niet zozeer om een uitvergroting gaat, maar dat het hier en daar een beetje caricaturaal mm. wordt. Even over die mobiele telefoons, dat is namelijk een een heel belangrijk punt. Als u nou zegt, wat zou in een echte therapie nooit gebeuren? Een therapeut zal nooit accepteren dat de telefoon blijft aanstaan. De telefoon niet. is een ja. soort open verbinding met de buitenwereld. Die slaat dus een gat als het ware in de beslotenheid en de veiligheid van de situatie. Ook als die niet afgaat met het feit dat die daar ligt. En bovendien, en dat is dan een soort metacommunicatie achter wat er gezegd wordt, ja. het is een buitengewoon sterke boodschap ja. van de cliënt aan de therapeut, namelijk ik ben er wel maar ik ben er eigenlijk ook niet helemaal. Nee, nee. Ik heb ook andere dingen aan mijn hoofd, ik commenteer me niet echt, ik hou afstand. Ja. Nou en een van de dingen die ik dus mis in deze therapie, in deze pseudotherapie moet ik misschien zeggen, dat is dat die therapeut daar ...gaat zitten, dat zou hij als eerste moeten bespreken. En als hij dat niet doet, nee. dan laat hij na. Dan schiet hij ontzettend tekort. Want heel laat na om een goede stevige basis te leggen... ...onder het hele therapeutische proces. Meneer Meester ik, dus ik ga van u onderbreken. School. Ik ga u onderbreken, want uh, het is duidelijk. Uw punt is, is gemaakt uh, en Alain de Levita zegt het is televisie. Dus uh, en zie het vooral als televisie. Dank u beiden voor uw uh, reactie.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 Ja, Martje Hermans, oud wielrenner, oud goed sprinter ook. Uh, zijn dat zaken waar je mee bezig bent? Kijk jij televisie, uh, volg je dit soort drama series in therapie... en denk je ook van, oeh, als dat echt is? Nou, ik, pff, ik, ik volg niet echt ja, ja. Uh, tv uh, op, op programma's. Het is net wat er voorbij komt. Ja. Ik hou van alles wat. Dus, uh... Ja, en je, je komt net uit de, uit de Tour natuurlijk. Dus dan ben je ook drie ja. weken van de vloer. Hè? Dat is een kleine ja. wereld waar je dan in vertoeft. Ja, dan leef je onderhand weer een beetje als wielrenner. Ja, wat doe je dan? Ik ben met uh, live, uh, live commentaar van de NOS uh, onderweg... Uh, met uh, collega Herbert Dijkstra. En dan uh, zit ik bij de uitzending uh, de radiotour af te luisteren. En s'avonds hebben we nog eens een keer een gesprek over wat er is gebeurd. Dus er uh, worden wat meningen gedeeld. En uh, ja, dan komt de dag erop alweer een uitzending. Ja, vind je dat, nog, vind je dat leuk om, om, om te doen? Om daarbij te zijn uh, als, als oud-sprinter? Ja, ik, wat, wat ik leuk vind is... Um, is natuurlijk, uh, ja, die Tour de France is gewoon tegenwoordig een hele massa-hysterie geworden. En dat zie je gewoon elk jaar veranderen. Dus dat is heel leuk. En je staat ook weer dicht bij, bij de wielersport. Ik ken er heel veel jongens nog. En het is eigenlijk een soort reunie, want er lopen zeker wel uh, misschien honderd uh, oud-wielrenners rond. Uh, iedereen uh, doet wat. De ene geeft verslag, de ander heeft zijn eigen programmaatje. Of, uh, ja, of ze rijden met gasten, of ze zijn ploeglater. Dus het is maar een klein wereldje en, en het is wel leuk... om daar af en toe een keer weer aan te ruiken. Zie jij nog in die etappes waarin het kan... sprinters waarvan jij denkt, die hebben eigenschappen die ik ook heb en had? Ja, er zijn een aantal goede sprinters. Wat uh, moet een goede sprinter kunnen? Behalve ja, ma hard fietsen op de laatste 100 meter? Ja, kijk, als je in, in, bij, bij de beroepsrenners op dit moment uh, mee wil doen... en dan zie je ook aan de Cavendish, die kan best wel een klimmetje over. En uh, ik denk dat je als amateur uh, een gemiddeld klimmer moet zijn... en dat je bij de beroepsrenners, uh, zeg maar, mee kunt. Uh, je moet toch op tijd binnenkomen... <tus> en elke wedstrijd die een beetje belangrijk is, uh, worden wat hindernissen gelegd. Dat kan een klimmetje zijn, dat kan een kassijstrook zijn. Dus je moet toch eigenlijk binnen het sprint... ten eerste moet je allround zijn met een specialisatiesprinter. En dat is eigenlijk een sprinter die op de weg goed uit de voeten kan. En dat is weer heel iets anders als een sprinter ja. op de baan. Ja, die echt specialistisch alleen op de sprint zijn. Hè. Maar wanneer ontdekte jij, ik ben een goede sprinter en wel hierom? Uh, nou, bij de junior, dan ben je zeg maar 17, 18 jaar. Toen uh, reed ik heel vaak alleen weg. En dan... De, dan, dan, zijn eigenlijk de, dan begin je al een beetje, zeg maar, een 18-jarige voetballer kan al met het eerste mee. Dus je bent al wel redelijk sterk en uitgegroeid. Alleen je mist nog een beetje de hardheid van de koersen. En bij de amateurs um, ja, kon ik in de massasprint wel eens een keer mee. En, uh, goed, ik kon de Limburg redelijk goed uit de voeten. Dus ik dacht eerst nog dat ik klimmer was. En toen kwam ik in Spanje. In Ja, in Spanje, ik was 20 jaar, werd ik beroepsrenner. Um, nou, ik kon een beetje in het midden gewerkt tot 400, 500 meter hoogte verschil mee. Maar daarboven, ja, dat, daar ging het gewoon niet meer. Nee. En nou, dan moet je al in de afdaling uh, risico's gaan nemen om terug te komen. Dus, uh, maar goed, de ronde van Basklant, De wielerkenners, die kennen dat wel, is toch lastig, zeg maar. Ik kon ik nog elfde worden, algemeen klassement. Maar ik merkte wel, ja... Goed, ik ga daar ergens blijven hangen. Misschien rond de 30e stek. Dus uh, ik moet me specialiseren. Ik wil gewoon ja, voor de winst ik, gaan. Ik, ik wil etappes winnen. De beste zijn M in iets. Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe ben je de beste? Wat moet je dan kunnen wat die ander dus niet kan? Wat kan jij dan? Uh, nou ja, sprint is, is, is eigenlijk vooral uh, een hele goede positie hebben. Hè? Want je kunt ja. nog zo goed sprinten en nog zo goede, goede sprinten in de benen hebben. Maar ja, als je dertigste zit de laatste 200 meter, dan heeft het geen zin. Dus dat is vooral... Uh, dus dat dat goed je... manoeuvreren. Ja, een beetje techniek. Eh, koers goed lezen. Eh, oplettend zijn. Eh, in die finale ook brutaal zijn. En gewoon zorgen dat je zegt, nou daar hoor ik te zitten om mee te doen voor de Ja, uh, Brutaal zijn, maar hoe doe je dat dan? Waar, hoe hoe, hoe uitzicht dat? Uh, ja. Je lekker breed maken. Een positie <laughs> opeisen, want daar wil ik zitten. Een en beetje duwen ook en trekken. Ja, daar wil een ander ook zitten. Maar ja, er zijn, er, er zijn jongens bij zijn misschien, die waren in die tijd misschien sneller. Maar mm. ja, die hebben die brutaliteit niet. Nee. Maar kom je met zo'n zo renner bijvoorbeeld in een groepje aan uh, met vijf man... kijk, dan hebben ze die ruimte wel. Dan zijn het hele gevaarlijke tegenstanders. En ben maar... je dan nooit bang als je je in die positie gemanoeuvreerd hebt... Nee, want dat is hetzelfde als in een afdaling. Dan, dan als je de beelden ziet uh, in de Pyreneeën of de Alpen... denk je, goh, die renners die gaan de afdaling in zo kort langs het randje. Maar ja, je focust op de weg en zit in binnen die lijnen moet ik blijven. En maar je kijkt niet wat er achter die strepen in de afgrond ligt. Nee, maar, is, maar ik bedoel, er komt wel wat aandenderen daarnaast elkaar... op weg naar die uh, uh, eindstreep. Ja, maar ja, ten opzichte van elkaar je, sta je allemaal stil, hè? Is dat dus. zo? Ja, elke sprinter ten opzichte die gaat even hard Dus, even hard. Ja, dus ja. waar je naast elkaar rijdt, je kunt gewoon ja, op de millimeter, op de centimeter sturen. En uh, nou goed, dan zie je ook als er ergens een knik in de weg zit... of een, of een, of een dranghek die niet goed staat... of, of een, een toeschouwer die te ver naar voren buigt. Ja, dan, en dan moet dan worden uitgeweken dan gaat het vaak fout. Maar ja, dat is niet waar je denkt. Je denkt uh, aan het moment van... Kijk, daar is het... je werd zo gefocust op die streep. Ja, ja, de streep is eigenlijk een gevolg van... Het moment van wanneer moet ik aangaan. Dat is de intuïtie. Dus je zegt, oké, okay, ik moet daar zitten om mijn kansen te kunnen verdedigen. Dan komt er een moment, tenminste was bij mij in mijn goede tijd zo... een intuïtiegevoel van, ja, nu is het moment. Nou, dan moet je ook gelijk reageren. Als je dan even één of twee seconden hmm. wacht of aarzelt... dan is dat moment weg. En uh, ja, dan achteraf zie je wel of dat intuïtiemoment goed of niet goed was. Hmm. Dus, uh, en dan heb je de achteraf als je het tweede woord. Dus enorm de pest in, neem ik aan. Want je, ja, je hebt zo zitten ik, rekenen ja, en dubben ja. en twijfelen en toeslaan. Ja, maar het, het, het, als ik op waarde geklopt was, vond ik dat niet erg. En wanneer maar, ben je op waarde geklopt? Door, door wie bijvoorbeeld? Door wie? iemand die sneller was. Ja, tuurlijk, nee. Maar wie, wie, wie, behalve Van Poppel, die we eerder besproken hebben... wie vond uh, jij heel goed in die tijd van ja, jou? Ja, bon was op de Ook oh, ja. al heel snel. En... Um, ja, verder weet ik eigenlijk niet meer zo heel goed. ja pff, ik eigenlijk Mijn goede jaren heb ik eigenlijk iedereen wel een keer geklopt. Ja. Uh, maar ja, ieder, dat zie je ook een sprinter heeft... In een, bepaalde, in een bepaald jaar heeft hij één of twee maanden is hij goed... en dan is hij weer wat minder. En, ja. en dat heeft heel veel te maken met gevoel. En daarom zeg ik, die intuïtie is heel belangrijk van... Oké, okay, nu voel ik het goed, ik zit goed en ik, dan ga ik. En dan, ja... Goed, als dan zie je bij de streepje, ja, die volgt dan vanzelf wel, dan is het één of twee of drie of vier. Uh. En ik had altijd het ergste vond ik als ik eigenlijk uh, een sprint verloor, omdat ik geen goede positie had, of te lang had geazeld, of was ingesloten. Of je ik, ik kon beter altijd te vroeg aangaan. Is dat hè? zo? Ja. Maar dan moet je dus meer en meer dan. energie leveren. maar... Ja, dat als je, je als je te vroeg aan, ben je in ieder geval aangegaan. Ja. ben je voor de winst gegaan. Dan ja. is iemand heb anders. Heb je geen verwijt achteraf? Die was, nee, die was nee. slimmer of die was sneller. Maar als je te laat aangaat, dan je: ja. ja, ik was zo goed. maar de pest in. Ja, ik heb het moment niet gepakt. Nee. Ja. Frank Wilaard, Frank in Almelo bij Heracles NAC. 53 minuten onderweg. Breda leidt nog nogal met 1-0 vrijtrap. Fajnovic en de vangbal voor ten Rauwelaar. En je ziet bij Herakles dat ze hetzelfde willen als aan het begin van de eerste helft. Namelijk dominant zijn en zoveel mogelijk dreiging naar voren toe. Maar Fajnovic speelt vlak voor zijn eigen verdediging. En dat is toch wel een probleem, want die moet toch aanvallend voor de ideeën zorgen. En als hij het niet doet, dan moet overtomen het toch ook doen. Maar die komt veel te weinig aan de bal bij Herakles. En heb je al een paar problemen gehad. Daardoor zien we Armenteros ook te weinig. Bij NAC is er centraal in de verdediging gewisseld. Luiks kreeg heel vroeg in de wedstrijd al een gele kaart. Nu speelt voor hem Bottergien, die zijn competitiedebuut maakte voor NAC. Officieel overtoon probeert zijn tegenstander te passeren. Dat lukt wel. Kolk is dat in dit geval. Maar daarna loopt hij zich vast en nu kan Kolk uitverdedigen voor NAC. Breda leidt nog altijd in Almelo met 1-0 dankzij die goal van Amoa. Onze vliegende kippen, Zul van der Wart op bezoek bij een uh, spits die van groot belang was voor AZ in de jaren 80. en ook, uh, ook ja, al voor mevrouw, het Nederlands uh, aftalen. Ik heb hier de nieuwe winterlaarzen al voor u staan. Dus zegt u maar uh, welke maat zou u willen passen? Nou, ik wil graag uh, maatje 38 passen in zwart. Dan zal ik die even voor u, uh, voor u pakken. Je uh, hoort de stem van Kees Kist en uh, Kees heeft een uh, klant en uh, niet uh, de eerste de beste vandaag, maar er zijn er heel veel. Want Kees doet goede zaken op de markt van Appelschaan waar hij staat met, uh, met schoenen. En er staat uh, KK-mode en mensen weten niet altijd wie dat is, maar ze denken dat gezicht dat ken ik. En dat is dan uh, Kees Kist. Kees, uh, kom even uit de coulisse, want uh, je bent een schoenmaat aan het pakken. Welke is dat? 38, maat 38, zwart. En uh, dan kan die mevrouw hem even gaan passen. Ja, het is, uh, het is inmiddels een beetje droog geworden en het is toch al al wat aardig druk geweest. Dus uh, dat gaat wel leuk. Het is ook leuk om te doen, hè? Je vertelde, je bent eigenlijk pas sinds uh, januari bezig. Ja, ik ben sinds januari, februari ben ik bezig. En uh, ja, het, het gebeuren op de markt vind ik gewoon een geweldig gebeuren. Allerlei mensen komen langs, uh, komen praatje maken, komen even je tentje binnen, kopen een paar schoentjes, een horloosje, een, een tasje. En dat is gewoon het, uh, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Het blijft ook fantastisch, ja, ook, ook voor de mensen, dat de Kees Kies die ooit de gouden schoen heeft gewonnen, 1977 was dat? Ja, dat was, uh, ja, 1989 uh, was dat dan. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En als je dan nu in de schoenen zit en al die mensen komen van, hé, hey, is het hem wel, is het hem niet? Die wel eens wat twijfelen. En zeggen, ja, het is hem wel. Nou, dan gaan ze een praatje maken. En, uh, ja, op zich is dat hartstikke leuk. Want dan je moet maar... eigenlijk uh, gouden muiltjes verkopen, denk ik dan. Dat zou ook kunnen, ja. Ja, ik heb ook wel gouden schoentjes gehad. Dat waren gewoon die ballerina's, maar die zijn op. Dit doe je niet alleen, hè? Je, je, je, Voor de Telegraaf ga je ook nog de wedstrijden het analyseren, dan geef je punten. Zo. Maar wat doe je nog in het voetbal? Kijk je nog veel? Ja, ik kijk nog regelmatig naar het voetbal natuurlijk. Ik moet natuurlijk wel bijblijven. Zeker beroepmatig. Want ja, kijk, ik kan wel bij de, bij de telegraaf op een gegeven moment rapporteur zijn, maar je moet natuurlijk wel een beetje weten nou, hoe de jongens allemaal in elkaar zitten en ja, wat voor problemen er zijn bij de clubs en, en, en noem maar op. En daar verdiep je dan wel een beetje in. Want kijk, je moet natuurlijk op een gegeven moment als je naar een wedstrijd gaat kijken. En je hebt een, een, jongen, een jonge jongen die gewoon net, uh, nou, net komt kijken, zeg maar. die, die behoorde je dan toch alweer iets anders dan een beetje een routinier uh, van Bronkhorst. en noem ze maar op. Is allemaal, want die, die vind ik dan, die moeten, gewoon, die moeten er staan, die moeten gewoon neerzetten waar ze voor staan. En zo, zo gaat het dan. Ja, wanneer is je volgende wedstrijd? Dan die mevrouw uh, wilde wat vragen. Dus heb je ook een maatje klein, want deze zijn te groot. Oké, okay, dan zal ik even een maatje kleiner pakken. 37 wordt het dan, hè? Zwart. Want welke maat heb je eigenlijk? Van 37 tot 41 of? Ja, ik heb de maten 36 eigenlijk tot 41. Dat zijn de damesmaten. En dan heb je natuurlijk altijd de verschillende maten die nog... de ene schoen valt dan wat kleiner en wat groter dan de andere. Dus meestal uh, nou, kloppen de maten wel aardig. Maar even terug naar het voetbal. Uh, wanneer heb je je volgende wedstrijd? Ik heb mijn volgende wedstrijd volgende week. Dan ga ik naar AZ toe. Ik dacht dat AZ net was. En die week erop ga ik naar uh, Groningen toe. Dus dat zijn de volgende wedstrijden. En dan... Uh, Daarna belt Dick Snyder of Bab van de Telegraaf mij wel weer voor de volgende. Leuk is dat we niet coördineert hadden, maar AZ is nog speciaal. Er is een Kees Kist lounge daar en om daar uh, terug te komen, dat doe je vaak? Ja, dat doe ik regelmatig. Kijk, op een gegeven moment als je daar bent, dan, dan, dan is het net alsof ik een beetje thuis kom. Uh, ja, goed, ik heb een e eigen lounge daar, een Kees Kist lounge. Uh, ja, die jongens, dat Hovenkamp, uh, Peter Aanshuuro ah. en, uh, en Rijnshoever, die jongens. die jongens, die zijn er allemaal nog daar en dan is het gewoon, uh, ja, hou jongens, Kentenbrood. Maar Misschien moet je hier ook wat aan je naam doen ofzo. De Kees Kistlounge zo, Dat mensen hier op een mooie en super uh, manier uh, de schoenen kunnen passen en dergelijke. Ja, dat zou je ook kunnen doen. Kijk, ik heb natuurlijk de tent of de, de kraam heb ik al een beetje aangepast naar een idee. Dus eigenlijk dat het allemaal op reis gaat. Ja. Ja. En dan kan je zeggen, ja het is een beetje een, een AZ stadion zeg maar. Dat zou dus kunnen. Alleen als ik AZ op ga zetten, dan uh, denk ik dat de Feyenoorders en de PSV er allemaal niet komen. Maar, dus dat gaan we dus niet doen. Maar we kunnen wel een, een soort naam met Kees Kins-stadion van maken kan wel kunnen. Nou, hartstikke goed. Uh, dank je. Succes. Je staat tot vijf uur vandaag. Ik hoop dat je nog heel veel verkoopt. En uh, ja, die mevrouw koopt ze, denk je? Ja, dank je wel. Kees Christ, de oud-voetballer van AZ. Glorieuze tijd met Georg Kessler aan het roer. Ja. Uh, Dorian van Rijsselbergen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze troef volgend jaar bij de Olympische Spelen, hè? bij het, uh, het windsurfen. Hoe... Hoe is het nu? Ja, alles gaat goed. Ik ben, uh, ik ben weer lekker thuis op Texel. Ik heb uh, zelfs een uh, kleine strandwandeling, dus uh, nee, ik mag niet klaren. Ja, en, en uh, wat, uh, want je, hebt een, je hebt een mooie week achter de rug. Uh, vertel even in twee zinnen je succes. Ja, ik heb een, uh, een mooie week gehad in, in Engeland tijdens het testevenement uh, voor volgend jaar, voor de Olympische Spelen, en daar ben ik de eerste geworden. Ja, en betekent het uh, dat je nu ook uh, zicht hebt op Londen volgend jaar, de Spelen? Ja, ja, inderdaad. Ik had me al eerder dit jaar gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Ik moet alleen nog uh, het land kwalificeren met een, een wedstrijd in december. Ja, zeg, en, en ben jij dan echt uh, onze nieuwe Stefan uh, van den Berg, uh, de, de gouden jongen uit de jaren tachtig? Nou ja, dat, uh, dat moet nog blijken. Dat, uh, dat is volgend jaar. Maar uh, nee, alles gaat goed. en. Uh, ja, het ziet er wel, wel rooskleurig uit. Hmm. Ja, want je hebt één, grote, één echt grote concurrent in ieder geval in Nick Dempsey hè? uit Groot-Brittannië. Ja, inderdaad. Nick Dempsey die woont zelf ook in Weymouth, het Olympische Water. Dus die, ja, die brengt daar een groot deel van zijn leven natuurlijk door. Dus ja, dat is een geruchte en geduchte concurrent. Ja. En uh, heb jij enig idee al uh, hoe het er volgend jaar aan zal toegaan qua organisatie? Heb je daar een indruk van kunnen opdoen tussen het, uh, tussen het golfzeilen door? Ja, nee, zeker weten. Het was, uh, was allemaal heel erg professioneel en uh, netjes opgezet. Zo, uh, het was echt een, een technische voorbereiding voor de mensen daar, ja. voor de spelers. Dus uh, ja, alles heel strikt met accreditatie en, uh, en dat soort dingen. Maar uh, ja, zeker een goede indruk. Goed. Nou, het, het waait lekker op Texel. Het is herfst in Nederland, begrijp ik dus uh, wel, wel weer voor jou weer. Ja, zeker weten. Zolang, ja. De, zolang de wind is, dan zijn we er ook. Ja. ja, jij wel. Oké, okay, Dorian, dankjewel. En de, de meewe schreeuwen langzaam op de achtergrond met je mee en uit de uitzending. Uh, Mathieu Hermans, uit Wielrenner. Ben jij iemand die ook breed sport geïnteresseerd is, of focus je vooral toch op dat wielrennen? Nou, de eerste interesse ligt bij het wielrennen. Ook eigenlijk vanuit mijn vak nu. Um, ik, ik zit nog steeds in de wielersport. We, we verkopen wielerkleding aan uh, een heel breed publiek. Aan wie het wil hebben? Ja, aan wie het wil hebben. En, um, maar ja, ik heb ook kinderen die sporten. De ene dans, de andere voetbalt, de andere tennist. Dus uh, ze zijn allemaal wel sportmijnen. Dus mijn zoon die is 14, die kijkt alles uh, hmm. van sport wat hij maar kan, uh, kan zien. En uh, vooral de snelheidssport hebben we ook wel, mijn voorkeur. Oud motorrace, okay. auto race. Dus, ja, ja, ja, ja, ja, Want vorige week zat op jouw stoel Jacco Elting, de oud toptenncer. En die had zijn zoontjes bij zich. En de ja, een tennis en de andere zit ook op voetballen. E e moet je ze echt stimuleren, of uh, zeg je van uh, ze doen maar en uh, van mij hoeven ze geen topwielrennen of top wat dan ook te worden? Nee, nou stimuleren wel van toen ze klein waren, van gewoon. Uh, uh, ja, als je het leuk vindt, ga je op muziek. Maar sport ga je gewoon doen. Ja. Ja, zie maar wat je leuk vindt. Je begint een jaar en uh, je gaat tennis En als je het niet leuk vindt, stop je ermee. En dan ga je het jaar erop ga je iets anders doen. Maar... Je bent niet de vader die zegt, jongens, uh, uh, nee. follow me. Uh, kijk wat ik gedaan heb. Uh, probeer het ook eens, dus tien etappes Nou, er zijn twee, mijn twee zoons ja. hebben allebei wel gefietst. ze Hebben gefietst? Ja, hebben gefietst. Dus uh, ze gingen af en toe wel eens een keer mee trainen. En als ze fietsen wilden, hebben konden ze het krijgen. En ze hebben zo eens een keer uh, wat wedstrijdjes gedaan. Maar... Nou goed, als ze verder willen, doen ze het van, vanzelf wel. En, uh, en als ze voetballen leuker vinden, moet je lekker gaan voetballen. Ja, en, en als, ze, als ze in het wielrennen verder gaan... wat zou je ze dan adviseren? Wordt sprinter? Of probeer je juist vooral uh, uh, in het algemeen klassement en uh, de bergen? Ja, doe vooral waar je leuk vindt, maar waar ja. je goed in bent. Follow your dreams, uh, hè? Ja, en waar je goed in bent, dat blijf je ook leuk vinden. Zo is het. We duiken even de historie in. Want uh, als ik van die blanke schoen zeg... zegt u, ja, die won viermaal goud in Londen... En als je jokte was, dat zonde. Bij de Spelen gebeurde dat. Maar wie Riemastenbroek en Willy den Oude waren, weten we dat op heden nog. Toch stonden uh, zij centraal en wij massaal achter hen. 75 jaar geleden kwamen ze terug, Jurrit van der Vooren, uit Berlijn van de Spelen. En dat waren een spelen geweest ja. ook. Maar we moeten eerst maar even kennis maken met ja, deze zwemsters. Ja, Willy den Oude, Riemastenbroek. Heel veel mensen weten echt niet wie dat zijn. En Willy de Oude, ze was nog maar 14 jaar oud. toen ze in 1932 twee zilveren medailles won op de Olympische Spelen. En dat gaf haar zelfvertrouwen. Dames en heren, deze keer ben ik op de Olympiade tweede geworden. Ik hoop dat ik over vier jaar eerste zal worden. Nu ga ik weer lekker zwemmen. Oh, en zwemmen dat kon zo, want in 1936 had ze maar liefst zeven individuele wereldrecords in handen... en de achtste samen met de dames Estafetteploeg. In totaal acht dus. Maar toch, Rie Mastenbroek, zij werd de grote ster op de Olympische Spelen in Berlijn. Precies 75 jaar geleden dat hij afgelopen was. Ze won drie gouden medailles en één keer zilver. Jesse Owens was in Berlijn de keizer van de Spelen. Rie zo. Mastenbroek werd de keizerin genoemd. Be dus bijna net zo goed kun je zeggen, Rie Mastenbroek als van die blanke schoen... op die Spelen van Londen in 1948. Ja, toch vreemd dat we dan daarom die van Mastenbroek helemaal zijn vergeten. Maar in 1936 natuurlijk nog niet. En in 1948 ook niet. Want kampioenen worden altijd feestelijk onthaald. Die van Fanny Schoen, 1948 dus... is zelfs onderdeel geworden van onze nationale geschiedenis. Nu komt de Dam... De dam die de intochter van Montgomery, van Eisenhower en van Churchill heeft gezien. Maar dit nog niet. Damstraat doet vandaag aan Wall Street denken met zijn confetti regen. En die daalde neer dus over Fanny Blankers-Koen en niet over alle oorlogshelden. Want voor de eerste keer sinds de oorlog had de Nederland weer eens een feestje te vieren. En daarom zijn we ons die huldiging zo goed blijven herinneren. Maar ook in 1936 was het heel groot feest in Amsterdam... toen rugzwemster Nida Senf terugkwam met haar gouden medaille. En luister, ze komt hier het station oprijden met haar trein. En Amsterdam schreeuwt en schreeuwt en schreeuwt. Want één groot feest. Nederlandse zwemsters hadden in Berlijn vier van de vijf afstanden gewonnen. Vier van de vijf waren door Nederland gewonnen. En zelfs veertien van de 26 wereldrecords waren ook voor Nederland. Even kijken bij Frank Wiedat. Kom zo bij je terug. Jurrit, Frank, wat is er? We zijn uh, dik een uur aan het voetballen. Bal ligt op 11 meter op de penalty stip in het strafschopgebied bij Nac Breda. Overtoom achter de bal. Het moet 1-1 gaan worden als hij die penalty benut. Dat doet hij hard door het midden geschoten. Ten Rouwelaar kiest de rechterhoek. En is dus verslagen. Het is een cadeautje hoor van scheidsrechter Jeroen Sanders. Want Plet net ingevallen. Die gaat richting de achterlijn. Er gebeurt eigenlijk niks in het duel met Buis. Maar Plet en Buis vallen allebei tegelijk over elkaar heen. Sanders wijst naar de penaltystip en geeft daarmee uh, Herakles de kans op de gelijkmaker. Benut de overtoom. Het is 1-1 in Almelo. Jurre, de sport van u onderbrak die van uh, 1936. Zo, ook, Zo hoort het ook, hè? Zo Zo gaat dat natuurlijk. Actualiteit first. Maar uh, Rie Mastenbroek, want daar ging het over, over haar. Rie woonde in uh, Rotterdam. Rie. Ja, zou ik ja in Rotterdam was het helemaal groot feest. Want die stad wist echt niet wat het meemaakte. Want daar konden ze de economische crisis even vergeten. Zo ging het in Rotterdam, 1936. Ja, wat doe je dan? Ja. Je gaat het wel helemaal zingen, hè? Eindelijk was er weer eens succes en daardoor vergaten ze in Rotterdam... dat ze zulke zware, moeilijke economische jaren achter de rug hadden. De overeenkomsten tussen de huldigingen van Fanny Blankers-Koen en de zwemsters waren... dat beide zeer welkom waren door hun moeilijke tijden. Alleen, van 1948 zijn we dus nog steeds niet vergeten die van 1936 wel. Ik hoop dat ik daar nu een einde aan heb gemaakt. Zeker. Riemassenbroek, Willy den Oude, Ma Brown, vergeet ze nooit. Sla ze op in de herinnering, want het waren sporthelden van toen. De Nederlandse wielenploegen leiden geen topsprinters meer op. Mathieu Hermans, 65% van de reacties is daarmee eens. 35% oneens. Maar wat vindt de kenner? Vind ik ook. Hoe komt dat? Um, ja, ik, ik denk dat... Uh we allemaal heel graag een klas mensen in eh, opvolgen in Joop Zoetemelk aan het zomaar zeggen en willen zoeken ik Wacht wel en... 31 jaar op ja ja, ja. en uh, daar zijn ze tien jaar uh, heel intensief mee bezig geweest bij de Rabobank opleidingsploeg ik weet ook een beetje hoe dat ze, hoe dat ze renners uh, uitpikken zeg maar ze krijgen een, uh, een soort conditietest en ze gaan ermee naar uh, geloof ik uh, zuid-België of zo en dan gaan ze een klim oprijden, dan gaan ze kijken hoe het gaat. En ja, daar wordt eigenlijk een jongens een beetje op gescout. Dus mm. ze pikken ze natuurlijk op uit de wedstrijden. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk generaties gehad... dat Nederlanders goed waren in de klassiekers, eendagsrenners. Uh, ja, daar zijn we een beetje kwijtgeraakt. Waar zijn de sprinters gebleven? Ze zijn er wel. Ik weet uh, een jaar of tien geleden dat er een aantal uh, jonge renners waren... Uh, met sprinterskwaliteiten, maar ze zijn, ja... Kijk, als je... In je, in je, ik ben met 20 beroepsrenner geworden, heel veel jongens worden tussen de 20 en de 23 beroepsrenner. Nou goed, je kunt in die, in die leeftijdscategorie kun je zeggen, ik ga het voor de sport. Hm. Want wanneer is een sprinter op zijn best? Is dat de, in zijn de ja, algemeenheid? Dat te dat zeggen? hangt een beetje af, maar ik denk wel tussen de 25 en de 30. Ja. Ja. Maar kijk, je moet ook kijken, jongens, ja, die studeren. Uh, wil je heel intensief met de fietsen bezig zijn, moet je dat een beetje op, op parkeren. Ja. Uh, zeker je vervolgopleidingen. Nee, goed, je kunt ook niet echt een baan zoeken, want je, ja, je, je bent altijd weg. En, uh, dus ja, er is veel talent verloren gegaan, denk ik, omdat er weinig aandacht is, aan is geschonken... Uh, dat ze weinig kans hebben gehad. Ja, en uiteindelijk gaat ze jongen met 2, uh, 23 jaar ja, voor een maatschappelijke carrière. Ja. Begrijpelijk. En um, ja, nu op dit moment ja, er zijn heel veel ogen gericht op een geestelijke en verkruis. En worden ze het, denk je? Ja goed, ze hebben een lange weg te gaan. We hebben het aan Gezing gezien natuurlijk. En eh, zeker talent. En eh, ja, dan is het ook een beetje aan de mensen eromheen. Hoe ga je met talent om? En met 24 jaar ja, eh, het gewicht van een, van een Rabobank op zich nemen in een Tour... is misschien wat hoog gegrepen. En eh, ja, hoe is een jongen erop voorbereid? Hoe hebben ze het gedaan? Is er over gesproken of wordt er van aangenomen? Maar misschien komt die druk wel vanuit de media. En, en niet zozeer vanuit de ploeg. Uh, ja, maar ja, goed, media hoort erbij. En ja. uiteindelijk word je daar ook voor betaald. Want Rabobank wil graag natuurlijk uh, zijn sponsornaam uh, ja. op de trui op de tv zien. Hè, maar daar worden de, de nummertjes op uh, gemaakt. En als je dan ook hoort ja, dat hij geen interviews wil geven als het slecht gaat... dan denk ik ook, ja, dan is ook een ploeg, een persvoorlichter... Uh, uh, die dan die met die renders om, oh, ja, omgaat. Die moet ook daar de jongens in sturen. En dat, dus, dat heeft allemaal te maken met de opleiding. Hmm. Met het hard worden. Het zijn niet alleen de kilometers in de benen, maar... Het is ook de mentale kwestie, je ziet het dan Evans. 34 jaar heeft lang moeten wachten. Het voor komt het, ja, vanzelf, maar, maar het duurt even. Het kan, ja, het het kan, kan, kan maar ja, ja. je hebt een lange weg te gaan. En je moet er zelf in geloven. En de mensen om je heen moeten je steunen. En niet alleen maar een aai over de bol, maar af en toe een keer een schoppen onder het achterste. Dat hoort er ook bij. Zo is dat. Uh, ik dank je wel, Mathieu Hermans, dat je hier wilde zijn. Dat je ons uh, deelgenoot hebt gemaakt van jouw visie op het moeilijke vak van uh, sprinter in een wielerpeloton. Als u, als u meer wilt weten, zie onze website, deperstribune.nl. En veel plezier zometeen bij de collega's van langs de Lijn. Onder andere het vervolg van de wedstrijd Herakles NAC. Laatst gemelde stand was 1-1. Ja, zo is het. En een plezierige middag. Tot de volgende keer.